Er werden auto's in beslag genomen, een motor, 300.000 euro en een geldtelmachine. De Utrechtse politie pakte twaalf mensen op. De verdachten zijn tussen de 20 en de 50 jaar oud. Op een parkeerplaats in Geleen is een auto ontploft. De explosie was gisterochtend. Het nieuws is vandaag door de politie naar buiten gebracht. De politie gaat ervan uit dat er met opzet een explosief aan de auto was vastgemaakt. Niemand raakte gewond, de voorkant van de wagen raakte zwaar beschadigd... en ook andere auto's in de Asterstraat liepen schade op. De explosieven opruimingsdienst heeft in de woonwijk ingeleend gezocht naar meer explosieven. Die zijn niet gevonden. De eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen in Nigeria... wijzen op een nek-a-nek-race tussen de zittende president Jonathan... en de oud-militair leider Buhari, dat meldt Al Jazeera. Volgens de Arabische nieuwszender verloopt de stembusgang tot nu toe vreedzaam. De vrees bestaat dat er in Nigeria geweld uitbreekt... als de twee rivalen ongeveer hetzelfde verkiezingsresultaat behalen. Bij Holland Casino is voor de derde keer in korte tijd... de Mega Millions jackpot gevallen. Een vrouw van 28 won met een inzet van 3,75 euro... ruim een miljoen euro in het Holland Casino in Rotterdam. Om een halve week geleden overkwam een man hetzelfde... in het Holland Casino filiaal in Valkenburg. En in datzelfde filiaal won een vrouw een maand geleden... ook al een bedrag van ruim een miljoen. Het weer bijna overal vrij zonnig. Later vanmiddag in het binnenland stapelwolken en plaatselijk een bui bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journal. ABB verkeersinformatie. Een paar files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Knopfnuidenberg 4 kilometer. En richting Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest, 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A1 dit weekend richting Amsterdam. Een vrachtwagen is stilgevallen op de A2, Den Bosch naar Utrecht. Tussen ook het Empel en de afrit Kerkdriel staat 2 kilometer file. De ook is dicht. En een voetbalwedstrijd veroorzaakt een file op de A18, Varsenveld, richting Zevenaar. Bezoekers aan de voetbalwedstrijd zijn dat tussen Wil en Didam, 2 kilometer.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 Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Een mooi zonnetje op deze sportmiddag en het belooft een mooie voetbalmiddag te gaan worden. Speelronde 31 in de Eredivisie en de top 3 komt zo meteen om half drie allemaal in actie. FC Twente, de koploper speelt in Doetinchem tegen de Graafschap. PSV de nummer 2 in Almelo tegen Heracles. En AX de nummer 3 in Nijmegen tegen NEC. En verder hebben we later vanmiddag om half vijf ook nog Feyenoord tegen Willem II. Volgen ook nog andere sporteren. Pinoquet vecht voor zijn laatste kans, een hockeycompetitie. om bij de laatste vier voor de play-offs te komen. We moeten thuis winnen van Oranje-Zwart. Bij die wedstrijd zijn we bij. Maar natuurlijk ook een hele belangrijke rol weggelegd vanmiddag. voor de mannen die al even op de fiets zitten. in het Zuid-Limburgse land. De Amstel Goldrace, Sebastian Timmerman op de motor. En Gio Lippens aan de finish. Om kwart over tien zijn ze vanmorgen gestart op de markt in Maastricht... vlakbij het gemeentehuis en de weduwe van Herman Krot Dat is de man die deze koers bedacht heeft, deze klassieker, in 1966. De weduwe mocht het stadschot geven. Herman Krot is afgelopen jaar overleden. was toch een mooi eerbetoon. Daarna is het peloton behoorlijk snel op weg gegaan. Weinig kans op uitlooppogingen. Maar na een kilometer of zestig kregen we dan toch een viertal aan de leiding. Ponzi en de Negri zijn de Italianen in de kopgroep. Dan hebben we een Belg, Thomas de GAN en een Nederlander Albert Timmer. Dat is een beetje de traditionele Nederlander in de kopgroep in de Amstel Gold Race. En de man die voor ons bij de kopgroep zit is natuurlijk de man op de motor, Sebastiaan. En ik kijk naar die vier, hoe ze de Eperheide aan het oprijden zijn. Dat is de beklimming waar we op dit moment zijn. We hebben Vals, Vals moet ik zeggen, achter ons gelaten. En die Albert Timmer, die ook in de Tour twee jaar geleden regelmatig in een kopgroep vertegenwoordigd was... die leidt op dit moment de dans daarvoor aan. Ponzi zit in de tweede positie. De knecht van Sagan. Daarachter de knecht van de Italiaans, kamp, uh, Italiaans kampioen Visconti en dat is die Pierre Paolo de Negri, prachtige naam voor een uh, uh, Italiaan. En dan die De Gant, die nog even een bidonnetje aannam van de verzorger langs de kant. Want toch wel opvallend, we zijn al even aan het koersen en de enige ploegleider die zich tot nu toe heeft laten zien bij deze kopgroep, dat is uh, de ploegleider van Albert Timmer, Rudy Kemna van die Skull Shimano ploeg. De andere ploegleiders hebben we nog niet gezien. Ja ze hebben natuurlijk allemaal maar één auto in een uh, eendaagse koers dus dan moet je toch een beetje je attentie verdelen. Samenwerking is eigenlijk de hele dag al goed. Maar de voorsprong, die zo maximaal dus rond de 10 minuten was... die neemt toch wel verder en verder af. 4 minuten en 45 seconden nog voor deze vier rijders... die dus langzamer zeker weer teruggaan in de richting van de Kouwberg in Valkenburg. En dan gaan beginnen aan die laatste lus. Als ze tenminste dan nog weg zijn... want het duurt ook nog wel eventjes voordat we bij de Kouwberg zijn. We rijden rijden, nu zo'n beetje binnen. En dat betekent dat we 113 kilometer nog te rijden hebben in deze Amsterdam.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 eigen huis, een plek onder de zon... Henk en Henk schreven het, en Dat heb er een mooie hit van. Hè? Alles, ja alles, kan de mensen gelukkig maken toch? Ja, bijvoorbeeld autosport. Vanochtend vroeg in Shanghai werd de derde Grand Prix-formule 1 van het seizoen gereden. Ronald van Dam was vroeg opgestaan om het allemaal te volgen voor ons. Ronald, goedemorgen. Ja, goedemiddag, nu inmiddels. Ja. Hamilton wint dus voor Vettel en Webber daar in Shanghai. Mogen we zeggen dat voor Hamilton vandaag alles samenviel? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, over uh, alles kan een mens gelukkig maken. Het was nou eens een race om echt uh, als Formule 1 fan gelukkig van te worden. En als je dan Lewis Hamilton heet, uh, helemaal. Ja, eindelijk uh, viel alles op de goede plek. Goede strategie. Hij uh, had een, een drie strategie Eindigde de race op uh, harde banden. En troefde daarmee uh, de concurrentie af van, uh, van, uh, van, mijn, uh, van het Red Bull team van uh, met name Sebastian Vettel. En het was wel even benauwd hoor voor de Hamilton. Want vlak voor de start uh, hadden ze nog problemen met de brandstoftoevoer uh, in de pit. En eigenlijk... Ja, een paar seconden voordat het pitlicht op rood ging. En dan mag je dus niet meer de pit uit. Dan moet je starten. Nou, de pitse kon hij nog net de baan opknippen om zich te melden op de startopstelling. Dus uh, hij ontsnapte daar aan een hele broer de race. Maar uh, deed alles vervolgens goed op het, uh, op het asfalt. En uh, heeft de spanning toch weer enigszins. Uh, al is het pas natuurlijk het seizoen 3 weken zou teruggebracht in het kampioenschap. Toch mogen we stellen een mooie dag voor Red Bull. Tweede Vettel, Alla, Maar die derde plaats van Webber, die mag er wezen. Ja. Die Australië die had echt, uh, tot nu toe allemaal uh, al een weinig gelukkig gezoen. Het heeft alles te maken met dat, dat kersysteem, Dat systeem waarbij de energie die vrijkomt bij het afremmen kun je gebruiken voor extra pk's. Ze hebben dat bij Red Bull nog niet echt lekker in de vingers. Het werkt niet goed en ze zijn bang dat, eigenlijk dan, dat het uitvalt tijdens de races Dus uh, rijden ze er maar niet mee. Nou, in de kwalificatie gebruikten die het ook niet. En bovendien uh, schatten ze toen de situatie qua banden verkeerd inhaalden die de tweede deel van de kwalificatie. Dus hij moest als achttiende starten. Ja, en in het uh, begin van de race zag het er ook helemaal niet uit hoor, dat hij derde zou worden, maar hij begon op harde banden en had het voordeel dat hij de rest van de race eigenlijk uh, nog drie satje, setjes met zachte rubber die helemaal puntgaaf waren, want die had hij in de kwalificatie niet gebruikt over dat. En zo snelde hij naar voren en in de laatste ronde van de race pakte hij nog even de derde plaats af van Jensen Button, dus ja, van de 18 naar 3, geweldig. Vettel uh, had pech dat uh, zijn boordradio niet werkte. Die, uh, die kon niet communiceren met het team en uh, ja, die gokte op een twee-stop-strategie. En dat bleek achteraf dus niet voldoende om de race te winnen. Maar ja, goed, die pakt gewoon wel uh, 18 punten mee en staat uh, na drie races gewoon uh, 21 punten voor uh, Lewis Hamilton. Dus, dus dat ziet er goed uit, maar ze zullen bij Red Bull wel uh, ja, dat cash onder controle moeten krijgen. Want uh, anders kon ze dan wel eens in de rest van het seizoen uh, parten gaan spelen. Van Tom moet ik toch even vragen of uh, Shumi nog gefinished is. Heeft hij nog puntjes ja, <truimert> De, de vraag van de week, nou, heel, heel voordat we het over Schumacher gaan hebben, de, de actie van de race was wel van Jensen Button, de man die uiteindelijk als vierde over de, over de finish kwam op. Die, die proceerde het en dat was echt hilarisch om te stoppen bij het team van Red Bull, bij zijn eerste stop. Je zag hem echt zo de pitte binnenrijden en eigenlijk bij de monteurs die toch een blauwe uniform aan hebben, terwijl zijn eigen team dat met zilveren uniformen doet, grijze uniform, zoals je wilt. Bertie wil even stilstaan en die zal toch gerealiseerd hebben van... oh nee, dit is toch niet mijn team? Laten we even een, een garage verder rijden. En op dat moment, moment kwam ook Vettel al binnen... dus die zat echt zo van, oh, als hij maar doorrijdt, dan knal ik er nog bovenop. Dat was wel een, een behoorlijk hilarisch moment... Um, Schumi, ja, die, uh, die kwam in een stuk wel voor dit keer. Hij werd uh, uiteindelijk achter. Maar uh, hij heeft wel het dat uh, Nico Rosberg zijn gehad bij Mercedes. Een geweldige race reed. En uiteindelijk als vijfde over de finish kwam. Dus de, de Mercedes'en gaan wat beter. Alleen uh, ja, Schumacher uh, moet nog steeds vaker af. Uh, af. We rekenen met een jonge landgenoot van hem, die, die Nico Rosberg, zoon van voormalig wereldkampioen Kekki Rosberg uit Finland. Maar hij heeft een Duitse moeder. Dus uh, Schumie, uh, ja, wat zullen we hem geven? Een, een, een, een 6,5 of een 7 min vandaag. Oké, okay, vet al, dus 21 punten voorsprong. Hamilton uh, en Button uh, komt daar weer met grote achterstand achteraan. We hebben er nog maar drie gehad van de 19. Wanneer gaat het circus verder? Ja, we hebben even een uh, korte pauze. We gaan nu uh, richting Europa. En de eerste volgende Grand Prix is uh, op zondag 8 mei over drie weken in, uh, in Turkije. Dat is de race waar de twee uh, Red Bulls vorig jaar zeg maar, tegen elkaar aanreden. En dat deed Vettel, en dan houden we erbij op, want jullie moeten ook weer verder, uh, deed hij wel goed dit jaar. Weet je. Uh, hij zag dat hij niet kon winnen. Uh, Hamilton was gewoon in de slotfase sneller. Pakte hem 400 voor het einde, gewoon die eerste plaats af. En uh, hij, hij dacht van, weet je, ik stop die 18 punten gewoon lekker in de tas. Uh, die zijn mooi meegenomen voor later in het seizoen. Dankjewel, Ronald van Dam. Gaan wij verder met andere gemotoriseerde sporten. Met die T-circuit in Assen. 30.000 tot 40.000 mensen voor het motorspektakel van dit weekend. Hans van wordt, jij wordt al uh, enthousiast als er een brommer door de straat rijdt. Dus jij zal dit wel als een prachtige dag uh, ervaren. De Superbike hè, is een van de onderdelen met Barry Veneman. Hoe, hoe ging dat? Ja, dat is een, inderdaad, dat is een heel mooi evenement voor de echte motorrijder. Wordt wel eens gezegd, volle parkeerplaatsen hier, tienduizenden motorfietsen. En fantastisch. En in het gezelschap, ja, ik ben zelf Waar met de motor vanmorgen hier naartoe gegaan. Kijk, door kijk, naar dat willen we horen. Precies, <laughs> kijk. Op dit moment op de achtergrond even de, de, de opwarmronde van het WK Supersport. Die hebben een herstart, is dus een valpartij geweest... Uh, bij de eerste wedstrijd, uh, waaraan uh, onder andere Kervin Bos, de Nederlander, is daar van de partij, die begint achteraan, want die uh, heeft een valse start gemaakt, maar dat tezijde uh, Barry Veneman, uh, ja. ja, die is dertiende geworden in de hoofdrace van, uh, die uh, wat eerder op de dag verreden is. Dus Eén van de twee manches, want zijn superbike die rijden twee manches op een dag. Dertiende is hij geworden, wat puntjes voor het wereldkampioenschap toch in de herfst van zijn motocarrière. En ja, dat viel toch een beetje tegen, hadden allemaal wat meer verwacht van Veneman, maar in de training werd al duidelijk dat hij toch wat problemen had, met name met de Elektronica van zijn BMW motor. Het is nog een heel andere machine waar hij uh, mee gewend is te rijden. En uh, ja, Veneman kon wel profiteren van uh, wat uitvallers. En hij uh, ja, zal toch proberen om het in de tweede race vanmiddag om half vier wat beter te doen. De wedstrijd werd gewonnen door de Engelsman Jonathan Ray voor Max Piaggi. Wie kent hem niet? De yeah. tegenstreven van Valentino Rossi in de MotoGP. En derde werd Carlos Checa die de leiding behoudt in de tussenstand van het kampioenschap. En dan hadden we ook nog de SuperStock 600 en daarin uh, ging het beter voor ons, hè? Ja, fantastisch. Dat is echt uh, heel mooi om te zien dat daar de jonge Michael van der Mark, hij is pas 18 jaar, de Nederlander, die heeft ervoor gezorgd dat hij toch eindelijk in Assen, dat is heel lang geleden het Wilhelms weer kon klinken voor een groot internationaal evenement. Die wedstrijd werd gistermiddag al gereden, Van der Mark heeft op overtuigende wijze die wedstrijd gewonnen. En het is natuurlijk bijzonder knap als je bedenkt dat de jongen vorig jaar nog in het T-10 meedeed, in de 125 cc-klasse, die kleine snap en de tweetakt en nu op een zware viertakmotor in de klasse ja, waar eigenlijk het talent voor de toekomst wordt opgeleid. Dus wat dat betreft hopen wij dat van de markt, uh, hopen we nog veel van hem te horen. Veertiende werd overigens Tristan Lentink, de en ook een Nederlander die nog wat puntjes meepakte. En dan ziet het toch eigenlijk best wel hoopvol uit voor de, zeg maar de toekomst ja. over een jaar of twee, drie. En uh, wat die toekomst betreft, hebben we nog andere Nederlanders? Veeneman straks in de tweede mandje, maar hebben we nog andere Nederlanders? Veneman. Veeneman in de tweede manche. en we natuurlijk eerder op de dag ook al de Superstock 1000. Dat is een iets zwaarder klasse hebben we al gehad. Uh, gewonnen door de Italiaan Giuliano. En daarin werd de Nederlander Roy Napel, die ook het hele circus gaat meedraaien dit jaar in Europa, keurig achtste. Oké, okay, nou, dat is het voor nu. Veeneman tweede manche horen we. En je weet het Hansen niet te hard naar huis rijden na zo'n race. Hè? Dan worden ze altijd enthousiast die motorrijders. Uh, ik, zal, uh, ik zal opletten, ik moet het goede voorbeeld geven geloof Heel ik. Heel goed, wij houden je in de gaten. Dankjewel, Hans van Noord. <lacht> De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Alkmaar bij AZ, ADO Den Haag. Dat werd 3-1, 1-0 door Kolbein Sikdorsson. Daarna was het rust. 2-0 werd het door Holman, 2-1 de Rijk en 3-1 van de Velden. AZ heeft de vierde plek daarmee overgenomen van ADO Den Haag. Door de overwinning staat de ploeg uit Alkmaar nu twee punten boven ADO. AZ heeft dus een tikje uitgedeeld gisteren. gert van Beek wist dat deze zege belangrijk was. Ja, zeges zijn altijd belangrijk. Maar in de eindfase van een competitie dan, dan worden de prijzen verdeeld. En de inzet was op dit moment, uh, wie komt er op de plaats 4 te staan. En, uh, ja, ik ben blij dat we nu het heftig in eigen hand hebben en dat we uh, gewonnen hebben. En dat we een paar punten voor staan op, op ADO. Stuiverte wisselde dus om plek 4. ADO moet weer in achtervolging. Trainer John van der Brom wilde de nederlaag absoluut niet wijten aan de te grote spanning. Ik hoor dat nu al twee weken. Uh, ADO kan niet met de spanning omgaan. De druk, uh, de druk is daar. Ik denk dat wij de eerste helft redelijk rustig hebben gespeeld. Dat we best wel controle hadden daarin. Die jongens waren, die waren, die waren gespannen, maar op een goede manier zoals het hoort bij, bij dit soort wedstrijden. Gaan we door met Vitesse. Groningen rust 0-0, maar eindstand 2-1, dus voor Vitesse. Danny Holla de Groningen nog wel op voorsprong, maar Boni en Kasia maakten het Arnhemse feestje compleet gisteravond. Toch wel een beetje verrassend. 1-0 achter, dus 2-0 overwinning. En door die zeeg is Vitesse nagenoeg ook zeker van handhaving in de Eredivisie. Hele opluchting dus na een hectisch seizoen, ook voor de doelman Iloy Room. Ja, zeker. Dat is echt, uh, echt een hoop opluchting. Omdat die uh, drie punten voor ons echt heel belangrijk zijn. Uh, ja, we waren de hele week op gaan om gewoon, uh, die drie punten te gaan halen. En uh, ik denk dat we gewoon voor elke meter gevochten hebben vandaag. En uh, ondanks dat we achterkwamen, kwamen, hebben we gewoon uh, als team uh, blijven geloven in die overwinning. En dan zien we weer dat het we dan toch op het eind nog wel even mee zit En dat we toch twee in winnen. En dan is het gewoon. Uh, ja. De, de onderluchting is zo, zo groot dat je gewoon, ja, iedereen is helemaal blij. Ja. Iedereen is helemaal blij. Niet bij Groningen, want die gaven na de 1-0 voorsprong de wedstrijd volledig uit handen. Een beetje mentaal probleem leek de ploeg misschien wel weer op te spelen. Gevolg is echter wel dat Groningen steeds verder opgeraakt is in de strijd om plek 4. En dus is de vraag aan trainer Pieter Huistra. Wat nu Pieter? Ja, we gaan wel weer door. Het nou. seizoen is... Uh...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 Ja, en dan naar uh, Kerkrade het Limburgse treffen tussen Roda en VVV. Het werd 5-2 bij de rust onder 3-0 door goals van Wilaard, Jonker en Jonker. Daarna, naar de rust, opnieuw Marts Jonker met zijn derde vanavond. 5-0 werd het door Pamudu K, uh, waarschijnlijk de mooiste van het seizoen. 5-1 Team Michela en 5-2 Uchebu. Al in de eerste helft verzekerde Roda zich van de overwinning tegen VVV. De ploeg van Van Veldhoven kijkt stiekem, dus nog naar plek 4 in de Eredivisie. Maar de trainer zelf is ervan overtuigd dat het gat van 5 punten bijna zet. Eh, ja, inderdaad nog gewoon kan overbrugd. Nou goed, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat. Uh, dat er nog 12 punten te halen zijn. En als je die allemaal gaat halen, dan ga je andere ploegen gewoon in de problemen brengen. Dus wij moeten ons werk doen. En sommigen mogen ons wel een beetje aan de kant zetten, maar. een beetje respect natuurlijk. Goed, misschien verwachten ze ons dan niet direct. En... Maar als je ons vandaag ziet spelen tegen een heel gesloten elftal. dat eigenlijk uh, 90 minuten op de counter heeft gespeeld. en als je ziet wat je dan toch nog afdwingt. met de snelle ja, dan, uh, dan, uh, dan, dan uh, ben ik hoopvol. Ja, en dan nog even daar die mooie goal van Pa Moduka. met een halve omhaal schoot hij de vijfde rode treffer in de kruising. Een gelukstreffer volgens de verdediger. maar wel eentje die hij groot vierde. Jij zit in uh, ecstasy, hè. Jij zit in extase, hè. Omdat jij hebt een zo zo'n mooie goal gemaakt. Dus. Uh, ja, het was gewoon een uh, mooie goal, moet ik zeggen. Maar uh, ja, het was gewoon op puur toeval. Uh, Zo'n goal maak ik nooit meer in mijn leven. Nee, nee. nee. En voor die wereldgoal van K had Mats Jonker dus al drie keer gescoord. Hij staat nu nog maar één doelpuntje achter... op de man die de topscoreslijst aanvoert in de Eredivisie, ja. Burn Flemings van NEC. Jonker is weer volop in de race om topscorer te worden. Ja, dat klopt. Volgens mij uh, denk ik dat de Rode nooit een topscore heeft gehad van de Eredivisie. Uh, lijkt me sterk in ieder geval. Um... Maar ja, ik, ik, ik heb vorige seizoen 15 als doelstelling. Nu kwam ik op 18. En dan over ja, misschien 19. Kom ik op 40 goals uit in twee seizoenen. Maar goed, nu zit hij wel dik bij. En, uh, ja, maar zien we wel uh, hoe, uh, hoe ver het komt. En nou, dan nog even naar VVV. Dat is met 5-2 verloren. Pas in de laatste minuten begon VVV enigszins te voetballen. In de 80 minuten daarvoor gaven de voetballers uit Venlo absoluut niet thuis. En daar had trainer Wilboese geen goed woord voor over. Nee, ik heb me geschaamd. Ik heb me 80 minuten geschaamd voor uh, wat ik gezien heb. Uh, iedereen was ervan overtuigd dat dit de strijdwijze was om tegen Rode te spelen. We wisten dat het ontzettend moeilijk zou worden, maar zo moeilijk uh, had ik niet verwacht. Als we op de, uh, met dit gevoel de play-offs ingaan, dan wordt het uh, daar ook heel moeilijk. Willy Boese, altijd optimistisch dus. VVV kansloos, 5-2 verloren. NAC Excelsior werd 1-2. 0-1 Bergkamp, Busabun uh, werd 1-1. Rust. En Fernandes de winnende 1-2. Het avondje NAC werd het altijd genoemd. Hè. Maar het werd dus een avondje Excelsior daarin Breda. En de ploeg van trainer Alex Pastoor verraste NAC ook wel een beetje met een aanvallende speelstijl. Ja, absoluut. Uh, we waren uh, ook enigszins gedwongen. Uh, omdat Koolwijk geschorst uh, was. En uh, Klaas niet helemaal fit uh, deze week doorgekomen was. Uh, maar goed, ik had even goed voor een andere variant kunnen kiezen met een extra middenvelder. Maar uh, we wilden echt met vier spitsen beginnen. En uh, nou ja, ergens halverwege de eerste helft ging daar natuurlijk een streep doorheen toen uh, Vinken eraf moest. Uh, maar ja, toen kwam Klaas erop en... Uh, ja, toen bleef het voetbal uh, erg goed. Misschien werd het zelfs nog wel beter. Tweede uitoverwinning voor Excelsior op rij, maar toch een domper op de feestvreugde... Veest, was de overwinning natuurlijk van Vitesse op Groningen. Waardoor Excelsior niet inloopt op de Arnhemmers. En Wouter Gudde baalde van het resultaat. Ja, dat is jammer, want uh, als Vitesse natuurlijk niet had gewonnen... dan was het uh, gaat nog veel kleiner geworden. Alleen ja, de graaf nu op vijf punten. En uh, ja, u weet... Uh... Wie weet, wie weet komen die nog in de problemen, wie weet komt Vitesse nog in de problemen. Er zijn drie wedstrijden, dat zijn niet de makkelijkste voor ons. Hè. Zeker volgende week met ajax uit. Zeg je niet uh, dat je 1, 2, 3 die wedstrijd gaat winnen. Maar ja, ik vind, uh, zolang, zolang the theoretisch de mogelijkheid er is om uh, plek 15 of plek 14 te halen, moeten we er altijd voor blijven gaan. En dan NAC, geen avondje. NAC dus, zelfs een slotoffensiefje was te veel gevraagd. Trainer Gert aan de Wiel. Nee, maar dat, dat waren wel van plan. Dat hebben we gezien, nou, alleen van de wissels, die waren allemaal aanvallend ingesteld. En, maar dan, ja, dan moet je ook wel bepaalde tactische regels in acht nemen om die bal naar de zijkant. Die moet je niet van achteruit al gaan brengen en dat, dat heeft geen enkele zin. En dan deed je dat nu veel te snel, de lange bal, en die, die kwamen in niemands land terecht. En, dus konden we ook daar niks mee creëren. Ook dan gaat het gewoon op dezelfde manier, je, lang balbezit houden, zijkant zoeken en dan erin brengen. En dan, dan sticht je het meeste gevaar. Maar het mocht dus allemaal niet zo zijn. Heerenveen-Utrecht was er vrijdagavond al belangrijk voor plaats 8. Heerenveen greep de laatste strohalm. Utrecht zakt verder en verder weg. Het werd 3-0 in Herenveen azaidi Narsing en Bas Dost na de rust. Kijken we naar de stand. De top 3 komt dus vanmiddag. Nog een actie, begint over vijf minuten aan hun uitwedstrijden... allemaal in het oosten des lands. Twente, 64 punten uit 30 wedstrijden nog aan de leiding. PSV, 62 uit 30 en Ajax, 61 uit 30. Dan AZ, het wonders er staat nu weer vierde. 56 punten uit 31 wedstrijden. Vijfde ADO met 54 uit 31. Zesde Roda, 51 uit 31. Zevende Groningen, afgehaakt in de strijd om plaats 4. 50 punten uit 31 wedstrijden. De situatie onderin 14e vitesse met 35 uit 31. De gaafschap komt nog in actie vanmiddag heeft 34 uit 30. 16e dus. Onder de, de stippenlijn, zeg maar. In actie komen straks in de nacompetitie. 29 punten uit 31 wedstrijden. VVV 17 uit 31. En Willem II nog altijd hekken sluiten met 12 punten uit 30 wedstrijden. En het programma dan van vanmiddag. Want dat is belangrijk op het punt van aftrappen. NEC Ajax in Nijmegen. Heracles Almelo tegen PSV in Almelo uiteraard. En de Graafschap thuis in Doetinchem tegen Twente. Later op de middag in één keer weer heel belangrijk voor plaats 8. Feyenoord Willem II. En een divisielager is er ook nog een wedstrijd. Het om half drie. Niet geheel onbelangrijk, hè. Het op de tweede plaats staan de RKC Waalwijk ontvangt Cambuur. Come on over here, boy. Tell me what is on Cause it looks like you've been crying I can see it in your eyes Jij ja, weet alles van platen. Dit? Je ah, het niet over, plaat is okay. het hè? Big World. Oké, okay. yeah. Big World. Gaan wij uh, fietsen, Amsterdam Gold Race. Want we willen wel even weten hoe het uh, daar de ontwikkelingen zijn. Via, kopgroep van Vier was laatste nieuws. Sebastian en Gio. Ja, kopgroep van Vier uh, die uh, toch de voorsprong steeds verder uh, terug zien lopen. Want het uh, laatst gemelde voorsprong is 2 minuten en uh, 40 seconden. En dan zie je toch veelvuldig ook het shirt van Rabobank op kop van het peloton rijden. Die proberen dat gat op dit moment uh, zo snel mogelijk. ...mogelijk te verminderen. Het is dus wel even winnen trouwens aan de kleuren bij Rabobank... ...want ze rijden hier bij de Amsterdam Gold Race in een speciaal shirt. Heeft alles te maken met Ride for the Roses... ...de stichting of het evenement dat in het leven is geroepen... ...door Lance Armstrong allemaal om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Dat betekent dat het klassieke oranje-blauw van Rabobank... ...toch een beetje oranje-blauw-wit... ...en dan op de buik van de renners een enorme rode roos. En dat betekent toch dat het even goed kijken is wie er nou bij rijden. Maar en zagen we daar zojuist op rijden. De man die zo goed reed. Afgelopen zondag in de Parijs-Roubaix. En die blijkbaar opnieuw goede benen heeft. In ieder geval moet werken nu voor zijn ploeg. Want dit is toch een koers waarin de andere renners naar voren zullen komen. Maar goed, die vier, ze hebben in ieder geval nog steeds de leiding. Marcheert het daarvoor nog een beetje? Het wordt wel wat moeilijker hoor. Bij sommigen vooraan. Dat zie je vooral als het omhoog gaat. Zoals nu ook weer trouwens. Ze zitten op de IJzerweg. Niet te verwarren met de IJzerbosweg. Die ligt ietsje links van ons. Daar komen we strakjes in de finale overheen. En als ik naar links kijk over de weilanden heen, zie ik daar ook al heel veel publiek klaarstaan. Nu dus één bergje meer naar het oosten toe. Rijden de vier omhoog onder aanvoering van die Pierre Paolo de Negri. Timmer in tweede positie. Maakt nog wel een aardig goede indruk. Die lange Albert Timmer, de Nederlander dus, van Skill Shimano. Dan is het de Gans En in laatste positie zit die Simone Ponzi, de Italiaan van Liquigas. De hectiek neemt langzaam maar zeker ietsje toe hiervoor in, omdat het verschil dus minder en minder wordt en uh, nog maar zo'n dikke twee minuten bedraagt... en daardoor de gastenwagens, de vele gastenwagens... die uh, achter de kopgroep zitten, zo langzaam en zeker er voorbij gaan moeten... zodat er dadelijk uh, geen opstoppingen ontstaan... als dat peloton deze vier mannen weer gaat uh, gaan uh, grijpen. De vier dus, nog altijd, ze mogen eventjes nog genieten van de aandacht. Nog een gesprekje tussen de Negri en Ponzi. En die zullen in het Italiaans ook wel aan elkaar vertellen... dat de peloton opkomst is. Radio 1. Het NOS Journaal. Exact, half drie. Hier is Martijn Ayus. België heeft de grenscontroles verscherpt vanwege de mogelijke komst van Tunesische migranten. Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi moeten Tunesiërs geldige papieren en genoeg geld bij zich hebben. Ook moeten ze het doel van hun reis kunnen aangeven. Tunesiërs kunnen sinds kort vrij door de Schengenlanden reizen omdat ze tijdelijke verblijfsvergunningen hebben gekregen van Italië. In Doorn bij Utrecht is gisterochtend een ambulance tegen een stapel stenen gebotst. Die stenen vormden een muur over de hele breedte van de weg en was drie lagen hoog. De ambulance reed vanwege een spoedklus op hoge snelheid toen hij tegen de muur botste. Het personeel bleef ongedeerd, de ambulance raakte zwaar beschadigd. En de politie heeft 22 mensen aangehouden voor drugshandel en witwassen. In Rotterdam werden dit weekend 10 mensen aangehouden in de provincie Utrecht 12 werd onder meer 60 kilo heroïne in beslag genomen... auto's, boten en bijna een miljoen euro. En tot zover de hoofdpunten. De bal is gaan rollen. Drie teams die strijden om een titel in Nederland. Om te beginnen natuurlijk de koploper Twente op bezoek bij de Graafschap. Richard van der Made. De Vijverberg stijf uitverkocht. Natuurlijk ook het uitvak met FC Twente. Fans rood-witte vlaggen. En de wedstrijd is begonnen 20 seconden geleden. De koploper inderdaad FC Twente. Twee punten voorsprong op PSV. En dus de spanning om te snijden. Maar als het allemaal mee zit voor de tukkers vanmiddag. En er wordt gewonnen zoals je dat normaal gesproken mag verwachten van FC Twente. Dan kan het gat ook maar zo oplopen tot vijf punten. Wie weet wie weet. Een minuut zijn we dus onderweg en Twente heeft direct het balbezit FC Twente dat met Luc de Jong speelt in de punt van de aanval en Brian Ruiz als nummer 10 daar kort achter. Weliswaar ook wat verrassend misschien aan de rechterkant voorin speelt Ola John. Hij heeft voor het eerst weer een basisplaats sinds de wedstrijd tegen FC Groningen en hij moet het doen vanaf de rechterkant. Dus slechte uittrap. De bal wordt opgevangen door Kujala. Dan is het Poepon, de centrumspits van de Graafschap, die gaat het duel aan met Douglas. Het schot van Poepon en dat wordt nog aangeraakt door de Braziliaanse verdediger. En de eerste hoekschop van de wedstrijd is een feit voor de Graafschap. Douglas die dus weer terugkeert na zes wedstrijden schorsing. Hij is er weer bij in het hart van de verdediging. En dat is denk ik voor FC Twente heel belangrijk. Daarnaast mist Twente natuurlijk ook Theo Jansen vanwege een schorsing. En verder ook nog Rosales en Buizen. Anderhalve minuut op de klok, 0 tegen nul. Donderdag was het een half uurtje, hoopgevend. De grote vraag is, wat doet de nummer 2 op het kunstgas in Almelo? Herakles PSV, Ronald van der Geer. Het is nog 0 0 van na een minuutje of 3 bij PSV... in de basisopstelling Abel Tamata als linksachter. Hij speelde er ook tegen Benfica. Sterker nog, hij speelde het nu toe alleen maar Europese wedstrijden voor PSV... en maakt nu dus een debuut in de eredivisie... als vervanger van de geblesseerde Erik Pieters. Hij dus in een lijn achterin, waar ook Rodriguez in staat... samen naast Marcelo achterin, omdat Bouwma geschorst is... En voorin uh, Lens uh, als uh, diepe spits. Doet zak aan uh, de linkerkant. En aan uh, de rechterkant is er uh, dan een uh, plekje bij, uh, bij PSV ingeruimd voor Labiat. Bij Herakles Almelo flederen als linksachter. Dat komt omdat Mark Looms vorige week een rode kaart kreeg... en dus geschorst is voor één wedstrijd. Flederen als linksachter. En Feinovic heeft dus een basisplaats behouden... en staat op het middenveld bij Herakles Almelo. Dat probeert in die eerste fase het initiatief naar zich toe te trekken... de bal rondspelen. Sterker nog, er is al een bal achter de laatste linie van PSV terechtgekomen. Er werd gevlacht voor spel voor Douglas. Het was op het, op het randje, maar het voordeel van de twijfel... maar even richting de arbitrage zo in de eerste minuut. De bal bezit nu ook... Voor voor Herakles Almelo met Maartens, is. Breukers, stoomt op aan de rechterkant en heeft ook nog de gelegenheid om aan te nemen richting de achterlijn. Nu een lage voorzet, Douglas kan schieten. Dat schot wordt in het schatstofgebied in eerste instantie geblokt door Rodriguez en uit Zuid, uit de, uiteindelijk door Tamata uit het schatstofgebied weggewerkt, maar opgevangen weer door Fladeris op de helft van PSV. Feynoffits in de as van het veld verspeelt dan aan Lens op de middellijn het corrigerende werk van Kwanza en Maartens dan weer vanaf de middellijn met weer een diepe bal. Maar deze is zo diep dat het niet te belopen is voor een speler van uh, Herakles Almelo. En dus balbezit voor Isaac Zoon. En de eerste minuten zitten erop. Maar en die uitkant. Lasse Schöne scoort voor NEC. Heel vroeg in de wedstrijd. De vierde minuut van deze wedstrijd. Ajax op achterstand. Wat een middag gaat dit worden. Niet alleen hier, maar ik denk in de hele voetbalcompetitie. Wat betreft de bovenste drie plaatsen. Lasse Schöne na goed voorbereidend werk. Van uh, onder andere Vlemings. En van George komt de bal via de kluts voor de voeten van de Denen. hij scoort tegen Ajax al heel snel in deze wedstrijd. En daar waar Ajax hij als een soort trampoline bezig was de afgelopen weken... dan uh, ben je eigenlijk helemaal beneden. En dan zou je zomaar na vanmiddag bovenaan kunnen staan. Die uh, plannen worden flink doorkruist door NEC. Want de eerste aanval van NEC is uh, meteen raak. Daarvoor was Ajax in de aanval geweest via onder andere Soleimani... die een uh, aardig schot gaf waar Sillessen... Uh, ...naar kon kijken omdat de bal net naast het doel ging. Maar verder uh, één aanval is meteen raak voor NEC. NEC dat speelt met Dikie uh, Zimling die terug is van een uh, schorsing. En natuurlijk met uh, topscorer Björn Flemings. En bij Ajax Monier Elhamdawi in de spits. En, en Nicolai Boylussen als uh, linksbeek. Ajax probeert meteen wat terug te doen. Elhamdawi krijgt de bal niet bij een medespeler. En dan kan NEC overnemen. NEC dat leidt met 1-0 door het doelpunt van Lasse Schöne gaan we weer even terug naar Ronald van der Geer, want hier werd onderbroken. Is trouwens die 1-0 al aangekomen daar, bij, bij jullie, bij Heracles PSV? Nee, ik heb daar uh, niets van gehoord. Het is nog niet uh, gepubliceerd hier. En de mensen kijken uh, gewoon naar de verrichtingen van de thuisploeg. Het is hier nog uh, 0-0. Heracles Almelo dus meer in balbezit dan PSV. PSV er net wel een keer uit. Via Manolev aan de rechterkant. Uiteindelijk kon zijn voorzet onschadelijk worden gemaakt door Antoine van der Linden. Kwanza heeft nu de bal op de middellijn namens uh, Heracles Almelo. Bal weer terug naar Antoine van der Linden. En dan naar Flederes aan de linkerkant. nog wel altijd op eigen helft. PSV massaal teruggezakt. Nu probeert PSV het speelveld eigenlijk heel klein te maken. Daardoor zou Birger Martens misschien wel gedwongen zijn om de lange bal te spelen. Voorlopig speelt Herakles rond op eigen helft. En zoekt het de vrije man Flederes. Die is nu gevonden en heeft ook wel wat ruimte om richting de middellijn op te stomen. Nee, dan komt Labiat stoorden en kiest hij toch maar weer voor de veilige optie van de Linde. Dan breed naar Birger Martens. En dan zou het zomaar naar Breukers kunnen. Die zich aanbiedt rond de middellijn aan de rechterkant. Bal weer naar het midden, naar Kwanza. Kwanza fel op de huid gezeten door Hutchinson. Maar dan genees blijft wel in bal bezien. En krijgt die bal zelfs bij Van der Linden. Die dan maar eens opent aan de linkerkant. En zegt nou Everton ga jij het maar eens doen. Maar die bal is zo hard dat hij over de achterlijn gaat. Gaat Isaacson zo meteen voor PSV dus een doeltrap nemen. De eerste zeven minuten zitten er inmiddels op in een vol Almelo. En het is nog 0-0. I wish you could see Een rondje langs de top 3. Weer te beginnen bij de koploper. Graafschap Twente. Geen onderbrekingen, 0-0 Richard. Ja, zo is het. Negen minuten zijn we onderweg. Nog niet al te veel gebeurt Twente wel het meeste balbezit. En het is duidelijk dat de Graafschap het spel van de regerend landskampioen wil ontregelen. De ruimtes klein wil houden en zo Twente het voetballen wil beletten. De voorzet van Leugers lijkt helemaal nergens op. De bal gaat ver boven het doel van Waterman in de spinnenkop. De fanatieke aanhang van de Graafschap. De fans die luidruchtig de ploeg aanmoedigen. Want ook bij de thuisploeg zit er toch wel een klein beetje druk op. hoor. Na gisteravond een verrassende overwinning van Excel. Excelsior in Breda bij NAC heeft ervoor gezorgd dat dat verschil teruggebracht is tussen Excelsior en de Graafschap tot vijf punten. En dus moet ook de ploeg van Kalisic eigenlijk de komende weken nog een paar keer een resultaat halen. De trap van Waterman gaat richting Jurie Roze, de kopsterk aanvallende middenvelder. Dan is er snel balverlies en kan Twente weer overnemen aan de rechterkant van het veld met Brama. Brama wordt fel op de huid gezeten door Joem De Graafschap dat de duels meteen vanaf de beginfase vol ingaat... En zo dus probeert de, om het spel van FC Twente, ik zei het al, te ontregelen. En dat is de graafschap normaal gesproken al een aantal keren gelukt dit seizoen. Zo won het hier thuis van Ado Den Haag. Zo won het hier thuis van Roda. Zo won het hier thuis bijvoorbeeld ook van AZ. Zo hield het PSV op 0-0. De Jong nu met de steekbal op Ruiz. Nee, het is Tjadli. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. De bal gaat over de achterlijn. En dus sloft Waterman rustig naar de bal toe. De reservekeeper van de graafschap liep zojuist al even warm. Dat is Joost. Terl, want Waterman ziet er niet helemaal fit uit. Liep ook uh, twee dagen geleden een training af omdat hij wat last heeft van zijn knie. En het zou maar zo kunnen zijn dat de keeper van de graafschap dus moet worden gewisseld. Elf minuten zijn we bezig hier op de uitverkochte Vijverberg. Het is nog 0-0. De nummer 2 PSV tegen een ploeg in vorm. Herakles, Roland van der Geer. 0-0 na 13 minuten en 1 PSV er heeft tot nu toe het applaus gekregen van het publiek. Dat was Isaacson op een vrije trap van Feynovic. Metertje of nou, wat zal het zijn? 25-30 van de goal. Wel rechter voor. Harde knal van de middenvelder van Herakles. Maar uiteindelijk de redding van Isaacson, die ook heel goed was. En daarna ja, PSV. Het is armoed troef tot nu toe. Manolev met name. Grossiert in verkeerde pases. En heeft net ook de woede van zijn coach op de hals gehaald. Door een vrije trap te nemen aan de rechterkant. Iets over de middenlijn. En echt gewoon in een niemandsland te trappen. En toen was Fred Rutten het helemaal zat. Want die vrije trap kwam eigenlijk ook al voort uit de fout van Manolev... die de bal in het centrum speelde. En vervolgens moest Engelaar corrigerend optreden. Ten koste van een gele kaart moest hij uh, de bal ontfutselen aan Kwanza. En dan kon dat niet zonder overtreding. Het is uh, Heracles dat voetbalt. Het is PSV dat vecht. Niet alleen tegen Herakles, maar ook tegen zichzelf. Martens heeft nu de bal op eigen helft. Even kort met Feyenović. Dan zijn uh, Engelaar en Lens uitgespeeld. Zeker als Van der Linden dan gevonden wordt aan de linkerkant. Die dan eens rustig moet gaan kijken waar uh, te spelen. Fledderis, het is nu even voorzichtigheid troef. En dan met name is het snel schakelen van Heracles en het zoeken naar de snelle buitenspelers. Everton en uh, Douglas. Douglas net ook met een hele aardige beweging langs Tamata. Het was alleen voor alles wat omelo is. Jammer dat hij daarna uitgleed. en dus niet richting het strafschopgebied kon. Nu een uh, interceptie van PSV. Hutchinson vervolgens de paas naar voren. Weer in een niemandsland. Bakal was daar wel in de buurt, maar uiteindelijk komt die bal gewoon in de voeten van Tim Breukers. Net iets voor zijn eigen strafschopgebied. Rondspelen met uh, Feyenovic. Nu wordt Douglas weggestuurd. Ja, en is hij dan sneller dan Tamata richting het strafschopgebied? Nee, Isaacson heeft hem te pakken. Het blijft voorlopig 0-0. Maar de bovenliggende partij is recht, de thuisploeg. Gaan we snel naar Nijmegen, NEC Ajax. Oh, Andy. er komt het 2-0, 2-0. Nee, Flemings mist. Oh, open doel. Hij mist hem, zegt Flemings. Nog een gozer, schiet. En bal wordt tegengehouden. 1-0 nog altijd voor NEC. Wat een kans, zegt. Ongelooflijk. Dit had 2-0 moeten zijn. Een zo goed als leeg doel. Eh, Vermeer gaat liggen. En krijgt de bal bij toeval eigenlijk tegen zijn benen. Wat komt Ajax goed weg, zegt. Terwijl Ajax zo in de aanval was om de gelijkmaker snel te forceren. Bij die 1-0-voorsprong doelpunt te maken. Schöne, die nu weer in balbezit is. Op blauwe schoenen speler, speelt hij de bal naar de linkerkant. Komt de voorzet. Flemings, Oh, goede redding. Van Vermeer, wat een wedstrijd is dit, zeg. Dat levert de hoekschop op, omdat Boylussen de bal over de achterlijn speelt. Maar wat een wedstrijd in de eerste 13,5 minuut spelen. Na 4 minuten al 1-0 voor NEC via Schöne. En dan eh, wel wat mogelijkheden, geen echt grote kansen voor Ajax. Nog even een schreeuw voor een penalty toen de jongen onderuit werd gehaald. Eh, zo leek het. Maar scheidsrechter Bas Nijhuis eh, trapte daar niet in. En dan die twee enorme mogelijkheden waarvan Flemings Vergelijk de allergrootste kreeg. Door die bal eigenlijk... Eh... Niet goed in te spelen. Toch nog een kans te geven aan Vermeer. De hoekschop vanaf de rechterkant komt voor het doel. En gaat eigenlijk over Vermeer heen. Maar wordt weggekopt door de Jong. En dan is het uitverdedigen door Soleimani. Soleimani op eigen helft. Nog altijd in balbezit. Wordt van de bal afgelopen. En krijgt Nuitink uh, een vrije trap tegen. Is daar boos over. Want er gebeurde niet zoveel. Maar goed. Ajax staat 1-0 achter. Het eerste doelpunt wat Kenneth Vermeer tegen heeft gekregen. Sinds hij onder de lat staat bij Ajax. Gescoord door Schöne. Na vier minuten. Ajax in de aanval. Met hebben al snel van positie geruild. Geeft een slechte bal aan uh, Soleimani. En dan kan via Schöne Ajax er weer uitkomen. En via ex ziet Davids richting Vlemings. De topscorer van Nederland met 19 doelpunten had er 20 moeten zijn. Maar het blijft uh, nog altijd een hele spannende wedstrijd wat dat betreft. Balbezit voor Anita. Anita naar Boylussen. De Deen die een paar weken geleden voor het eerst in uh, het team van Ajax kwam. Als vervanger van Blind. En daar is blijven staan. Omdat Blind ook nog steeds geblesseerd is. Dus Boylussen is doorgelopen. raakt bal het laatste bal over de achterlijn. Ze hebben hier veel plezier. Die 12.500 in de Goffert. Op een handje vol. Nou ja, handje vol. Een paar honderd meegereisde Ajax-supporters na. Want NEC leidt na precies een kwartier spelen. Met 1-0 tegen Ajax. Doelpuntenmaker Schöne. We gaan weer eens fietsen in Zuid-Limburg. De Amstel Goldrace. Sebastian met Gio 88 kilometer nog voor de kopgroep. Iets meer voor het peloton. Het peloton waar nu weer iemand met per aan de kant van de weg staat. Bij de beklimming van de Vrakelberg. 2 minuten en 15 seconden is het verschil tussen de vier koplopers en het achtervolgende peloton. En het tempo wordt gemaakt in het peloton door de Rabo-ploeg. Christian Nierman op dit moment op kopbeulend. We zagen zojuist Maarten Cialinghi keihard werken voor de Rabobank ploeg. En Cialinghi, het is eigenlijk een wondertje. Afgelopen week was hij nog derde in parijs Roubaix. Toen heeft hij toch een behoorlijke inspanning geleverd. Maar ik sprak vorige week met Kenny van Hummel die met hem ging trainen. En uh, die vertelde hij trapt echt in de boter op dit moment. Het gaat allemaal zo. Zo gemakkelijk bij Maarten Chalingi. Het tempo is dus hoog. Betekent dat die voorsprong steeds verder terugloopt. Dat er in het peloton ook valpartijtjes zijn. We zagen zojuist een val van Ulissi. Van de lampere ploeg. En daarvoor ook al een val van Manuele Mori. Ook al van die lampere ploeg. Dat kan allemaal gebeuren op die smalle en bochtige wegen in Zuid-Limburg. Maar daarvoor aan die vier koplopers. Ik denk dat de een het wat moeilijker heeft dan de ander. Albert Timmer die heeft het zo nu en dan behoorlijk moeilijk. Die trapt niet meer in de boten. Die trapt in een baksteen zo'n beetje. Zo Lastig heeft hij het ze nu aan de Nederlander van Skill. De enige Nederlander dus in de kopgroep aanwezig. Deed dat net op die vorige beklimming wel slim. Door helemaal vooraan in dat kopgroepje te beginnen. Hij voerde een beetje het tempo aan. Dan loop je in ieder geval de minste kans om gelost te worden. Maar nu rijdt hij weer helemaal achteraan. Achter Ponzi. Die als eerste de bocht naar rechts gaat. We rijden richting Sibbe. Daarachter De Negri. Dan De Ga. En dan dus Albert Timmer. 1 minuut 45 is het nog maar. Hoor ik nu op mijn oor. Op mijn rechterhoor in mijn helm. Dat het verschil dus verder en verder gaat teruglopen. De koers gaat maar zeker beginnen. En dat mag ook wel in deze mooie omstandigheden in Zuid-Limburg. De zon die schijnt. Prima koersomstandigheden. Toch wel behoorlijk wat wind die ze nu en dan schuin tegenwaait. Nu nog een mooie finale van deze Amsterdam Goldrace. Ja, nou, nou, het mijn mannenhockey. Maar daarvoor krijgt u van mij eerst de uitslagen van het vrouwenhockey. Klein Zwitserland HGC. Belangrijk onderin 2-0. Amsterdam Hurley 4-1. Kampoek den Bosch 2-6. CJC Laren 2-1. Rotterdam Oranje-Zwar. 03 en HDM Pinoquet 2-3. Bovenaan Den Bosch, Laren, SCAC en Amsterdam straatlengte voor gaan naar de play-offs. En onderaan krijgt HGC hele grote problemen. Het mannenhockey dan Pinoquet, wat zo lang mocht meedoen, vecht voor zijn aller, allerlaatste kansje, Gerard de Groot? Ja, dat doen ze dan tegen Oranje-Zwart. Oranje-Zwart de nummer 2 in de ranglijst van de hoofdklasse. Dus Bloemendaal leidt daar nog steeds met 47 punten. Oranje-Zwart is tweede met 40 samen met Rotterdam. Ook 40 punten en Oranje-Zwart verloor afgelopen weekend met 1-0 van koploper Bloemendaal. Dat zich daarmee definitief plaatsen voor de play-offs. En je zegt het terecht, Pinoquet heeft nog een klein, heel klein kansje. Want Amsterdam staat vierde met 38 punten en Pinoquet heeft 33 punten. Vijf punten verschil dus. En nog drie wedstrijden te spelen. Theoretisch zou het kunnen. Dus als het moet gebeuren, moet in ieder geval Pinoquet het vandaag tegen Oranje-Zwart gaan afdwingen. Een lastige wedstrijd natuurlijk, vooral omdat Oranje-Zwart volledig fit is. Uh, iedereen is er weer bij. Delmay is uh, terug van een blessure. Jeroen Delmay, de ex-international, de routinier op het middenveld van Oranje-Zwart. En ook bij Oranje-Zwart is er weer bij Bob de Voogd, de goaltjesdief. En ook hij staat weer gewoon in de ploeg, samen met Marcel Balkenstein, die zo'n mooi masker heeft aangemeten, omdat hij een neus heeft gebroken. Maar hij is kei en keihard door die international, die Balkenstein van Oranje-Zwart Oranje-Zwart Laatste man bij Oranje Zwart met een wit masker op. Spaat hij daar zijn ploegen aan te voeren. Want de wedstrijd is inmiddels uh, twee minuten oud. En Oranje Zwart is niet naar Amsterdam gekomen om een gelijkspelletje te halen. Ze zijn hier gekomen om gewoon de winst te pakken. En aan de andere kant, je weet het ook, Pinocchi moet ook winnen. En dan moet Amsterdam nog gaan verliezen. En dat zie ik vandaag tegen HDM niet zo erg uh, gaan gebeuren. HDM helemaal in de kelder van de hoofdklasse. Dus. Pinoquet tegen Oranje-Zwart. Een wedstrijd waar het om gaat voor Pinoquet met name. Het is nog steeds 0-0 natuurlijk. En ja, 2,5 minuut gespeeld inmiddels. In Nijmegen. En die houtkamp NEC-Ajax staat 1-0, maar... Och, och, och. Het had 2-3-0 moeten zijn voor NEC. Wat een kans en een mogelijkheden. En Vermeer ziet er niet best uit in de beginfase. Een uh, voorzet vanaf de linkerkant van George. Hij raakte hem nog net aan Vermeer, maar stond niet goed opgesteld. En tikte bal tegen de paal. Het schot daarna van Goossens was Vermeer geslagen. Maar was het uh, op de doellijn weggekopt door al de wereld. En daarna nog een uh, schot weer van Goossens. Maar dat uh, levert ook geen doelpunt op. Nog altijd 1-0 voor NEC. Dat er weer Hieruit gaat. Diepe bal richting Flemings. Flemings heeft de bal meegekregen. Hij komt er langs en schiet de bal dan. Hij probeert te schieten. Het is dat al de wereld ertussen zit. Want hij komt weer langs Jan Vertongen. En uh, proberen de bal richting uh, Vermeer te schieten. Dat lukt niet. Wat een wedstrijd is dit zeg. En wat is NEC goed bezig. Want ook zij hebben natuurlijk nog zicht op uh, mooie resultaten. Staan wel tiende met 39 punten. Maar twee puntjes achter Utrecht. Dat achtste staat in één punt achter Heracles. Dus een overwinning op Ajax zou heel heel nuttig zijn. Met het oog op de nacompetitie. En uh, NEC doet het uitstekend in de beginfase. Want Ajax komt eigenlijk amper aan uh, echt fatsoenlijk aanvallen toe. En NEC heeft verreweg de beste en de mooie... De en ook nog één keer gescoord via Scheunen en Leiters dus met 1-0 na 20 minuten spelen. Een graafschap dan tegen Twente, de koploper. De koploper gaat toch gewoon winnen, Richard? Nou, de laatste drie edities van de graafschap. FC Twente hier dus in Doetinchem eindigden allemaal in een gelijk spel. Twente heeft het hier... Normaal gesproken altijd lastig en ook in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd weer loopt het nog niet bij de koploper in de eredivisie. Het is allemaal wat stroef, net als vorige week toen Twente gelijk speelde in eigen huis tegen rode JC 1-1. Toen was het een vrij matte vertoning, Twente wel beter en dat is ook nu tegen de Graafschap het geval. Meer balverlies voor de ploeg van Preudom, maar daar is eigenlijk ook alles mee gezegd. Wel twee leuke momenten gezien, een kopbal van Wormgoor, dat is een verdediger van de Graafschap na een voorzet van Barkas vanaf de rechterkant. Kobal ging maar raak links naast de doel van FC Twente. En twee minuten later een spectaculaire vrije trap van Chatli Met een mooie snoekduik voor, door Waterman uit de gaat Nu de kans voor Poupon van de Graafschap. En die schuift de bal maar net naast. Terwijl er daarvoor een, een overtreding werd gemaakt door Tindalli op Frenkel. Maar Van Hulten liet het spel doorgaan. En zo kon ineens Poupon voor uh, Michailov. Verschijnen, maar hij prikt de bal dus nest naast het doel. Misschien wel de beste kans van de wedstrijd. Ik denk het zeker. Het scheelt helemaal niets. Poepon de topscorer van de Graafschap mist. En zo heeft de thuisploeg eigenlijk twee riante mogelijkheden gehad in deze wedstrijd. En Twente slechts de vrije trap van Chadli. Die door Waterman dus uit de goal werd gebokst. De... Kopbal van Luc de Jong, die verlengt op uh, Ola John. Hij vandaag dus in de basis, maar John leidt voor de zoveelste keer in de beginfase balverlies. Het loopt nog niet bij Twente in het begin. Het is 0-0 hier in Doetinchem. En dan nog even naar Almelo, waar Heracles PSV ontvangt. Ronald van der Geer. Waar het ook nog altijd 0-0 uh, is en waar het uh, speelbeeld niet is veranderd. Waar Heracles nog altijd de bovenliggende partij is en uh, PSV echt... Ja, ik weet niet of de spelers onder hoogspanning staan of een chronisch gebrek aan vertrouwen... Maar er wordt echt geen duel gewonnen. En als er eens een duel gewonnen wordt, dan wordt de bal ook weer razendsnel ingeleverd. Herakles Almelo is wel een keer door het oog van de naad gekropen. Toen Jujjak een vrije trap mocht nemen aan de rechterkant van het veld. Toen werd, er ook, werd het ook wel duidelijk hoe het ervoor staat bij PSV. Jujjak speelde die bal naar de, de rechtsbuiten, Labiat. Maar die mocht daar helemaal niks mee doen. Moest hem teruggeven aan Jujjak. En die schoot vervolgens van een meter of twintig net naast de goal van Herakles Almelo. Maar voor de rest is het Herakles dat probeert te voetballen. Dat goed staat. Eigenlijk nauwelijks iets weggeeft. En PSV. Het worstelt en je ziet Fred Rutte met enige regelmatig voor die dugout staan. Gillen werkelijk naar zijn ploeg. Weer Herakles aan de linkerkant met Fred Deris. Combinatie zoeken met Everton. Oh, die draait makkelijk weg zeg van Manolev. En dan gaat Manolev een overtreding maken. Dat zit erin. Manolev doet echt helemaal niets goed in de wedstrijd tot nu toe. Elke keer als hij in balbezit komt. En daar dwingt Herakles PSV een beetje toe. Omdat ze hem structureel vrij houden. Dan gaat het mis bij PSV. Nee, de Bulgaarse zit echt in een wak deze middag. Vrijtrap is snel genomen. Armenteros gezocht in het strafschopgebied. Nou, die wordt dan in dit geval goed verdedigd door uh, Rodriguez. Houdt nog even in. Is dan Armenteros kwijt. Speelt de bal naar uh, Labiat. Die is een man kwijt. Dat is Sevejnovic. Uh, maar nu kijken of er ook nog voortzetting is. Ja, Lens weggestuurd op de rand van buitenspel. En dan kan Lens ineens richting Pasveer. Legt hij een breed op Djudjak. En Djudjak maakt de 1-0 voor PSV. Je hebt niet altijd uh, gelijk als je goed voetbalt. Je krijgt ook niet altijd wat je verdient als je goed voetbalt. Want Herakles krijgt hier gewoon de treffer om zijn oren van PSV. Ballas Djudjak maakt hem. Het is Lens die op de rand van buitenspel ontsnapt, maar de vlag blijft omlaag, dus kan hij gewoon verder en kijken alle Herakliden naar de grensrechter. Vervolgens kijkt Lens naar Jujjak, want hij ziet dat die is meegekomen en dan is het een koud kunstje voor de Hongaar om het eerste doelpunt van deze wedstrijd te maken. Ik ben alleen nog benieuwd of het buitenspel is. Nee, dat is het niet. Het is geen buitenspel voor Lens. Dit is niet goed gedaan door Herakles Almelo en je zag de vreugde, of is het opluchting bij de PSV-bank, want Fred Rutte sprong ongeveer een meter de lucht in. Dit had hij waarschijnlijk ook niet verwacht, maar PSV tegen de verhouding in. Laat dat duidelijk zijn. Op een 1-0 voorsprong in Almelo. Ik wil nu nog even dat RKC tegen Cambuur lijkt met 1-0 door een goal van Braber in de 11e minuut. Gaan wij weer fietsen bij Sebastian Timmerman in Gio Lippens de Amstel Gold Race. De winnaar van Parijs Roubaix zal hem in elk geval niet gaan winnen. Vandaag met Johan van Summeren laat zich nu terugzakken uit het peloton. En je ziet aan zijn hele houding. Het is nogal een lang mens. 1,97 is die lang uh, aan zijn hele houding. Zie je, nou het is voor mij wel genoeg geweest. Zometeen komen we door Valkenburg voor de ene laatste passage van de Kouberg. En dan hou ik het voor gezien. Nu lacht hij ook even wat in de richting van de cameraman. Voor hem hoeft het allemaal niet meer. Hij heeft zijn grote prijs afgelopen week binnengehaald. Het tempo is enorm. Opgevoerd door de Rabobank Ploeg. We zagen juist Bram Tankink op kop rijden. Richard Nierman heeft zijn werk inmiddels gedaan. Maarten Tjallingi. En zo doet iedereen zijn werk om die koers maar zo hard mogelijk te maken. Zodat de concurrentie uiteindelijk zal moeten afhaken. Zodat de concurrentie uitgeput aan de finale gaat beginnen van de Amstel Gold Race. Goede tactiek van Rabobank. Er zijn er natuurlijk een flink aantal die mee kunnen sluipen. En ik kijk nu terwijl ze in de beklimming van de Siber zitten. Naar dat uh, peloton. En dan zie ik toch dat er uh, hooguit een mannetje of. 60 Zo'n beetje bij elkaar zitten. We zien wel Wout daar vrij vooraan mee rijden. Rob Ruig zie ik aan de rechterkant van de weg ook nog meedraaien. Natuurlijk de Rabo-mannen, Robert Geesink. En dan zien we een sprongetje van een van de mannen van Rabo. Die daar in elk geval als een soort voorpost weggestuurd zal gaan worden. Hij zal het moeten gaan proberen. Luis Leon Sanchez is dat volgens mij die daar probeert weg te rijden. Jawel hoor, het is hem. Hij rijdt weg op de beklimming van deze berg in de richting van de kop. En hij zal dan het speerpunt worden voor dat peloton. De springplank voor de favorieten bij de Rabobank. Rabobank heeft dus het initiatief genomen. De vier koplopers ze zijn nog bij elkaar. Maar hoe lang nog? Ja, dat gaat niet lang meer duren. We zagen op weg, op die brede weg, op weg naar de Sibbegrubbe... zagen we dat peloton aankomen als een slang op jacht naar een mooie prooi. En die prooi rijdt hier nog wel vooraan met z'n vieren. Ponzi, De Negri, Timmer en De Ga. Waar het vooral die De Negri is, die het tempo behoorlijk nog... Omhoog uh, uh, rijdt op de Sibbegrubbe. de Sibbegrubbe. Toch ietsje boven de 40 kilometer per uur. Deze knecht van Giovanni Visconti. En Albert Timmer moet er op dit moment af. Tegen het einde van de Sibbegrubbe moet hij zijn drie medevluchters laten gaan. Ponzi de Negri en de GARD dus nog heel eventjes vooruit. Draaien zometeen rechtsaf richting de Kouwberg. En dan is het toch leuk dat deze Amstel Gold Race behoorlijk vroeg op gang komt. En dat de ploeg de knuppel vroeg in het onderhoek uh... Hoenderok heeft gegooid. Hoenderok, hoender. ja. Hoender. Ja, hoenderhoek, hoenderok, hoenderok. Uh, op, op weg naar het NOS Nationaal van drie uur. In de wetenschap dat er we bij NEC AX 1-0 -E staat. Herakles PSV staat op 0-1. En de graafschap er nog altijd op 0-0. Tot zo. NOS langs de lijn op 1. Dit is Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten. Ik zag gewoon mijn uh, etentje in het water vallen. Dat was een stukje intimiteit. Het is geen broetjeseks. Een dus Smetje uit het verleden waar je over kunt biechten... en daarna volgt dan hopelijk vergiffenis en klaar is de zaak. Luister via radio, mobiel of internet. Kijk live mee met de webcams in de Radio 1-studio... en reageer rechtstreeks via Twitter of mail. Twitter? Ik wil je niet meer al eens hoor. Een opvallende tweet van premier Rutte. Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De bom onder tientallen Nederlandse gemeentes. Hoe investeringen in bouwgrond verkeerd uitpakken... en de burger honderden miljoenen gaan kosten. Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om kwart over tien op Nederland 2.